11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De NAVO staakt eind deze maand de militaire operatie in Libië. Secretaris-generaal Rasmussen zei vanavond na spoedoverleg... van de ambassadeurs van de lidstaten dat het einde van de missie nabij is... nu heel Libië in handen is van de Nationale Overgangsraad. Die raad zal pas zondag de nationale bevrijding uitroepen. Het was eerst het plan om dat morgen te doen.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 Gaddafi's zoon Seif, die hem zou opvolgen, ligt volgens de Libische overgangsraad zwaar gewond in het ziekenhuis. Maar NAVO-topman Rasmussen kan dat niet bevestigen. Het internationaal strafhof wil Seif berechten voor oorlogsmisdaden.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 De Griekse regering krijgt het geld pas als het als ook het Internationaal Monetair Fonds akkoord gaat met de uitbetaling. Het IMF neemt daarover begin november een beslissing. De Gouden Televisiering voor het beste tv-programma... is uitgereikt aan Football International. Het praatprogramma van Wilfred Gené en Johan Derksen... wordt uitgezonden op RTL 7. De twee andere genomineerden waren The Voice of Holland en Wie is de Mol. De Televisiering is een publieksprijs... waarvoor kijkers via internet hun stem konden uitbrengen. De Zilveren Ster voor TV-persoonlijkheid van het jaar... ging bij de vrouwen naar Linda de Mol... en bij de mannen, net als vorig jaar, naar Jeroen van Koningsbrugge.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 De Verenigde Staten trekken al hun troepen voor het einde van dit jaar terug uit Irak. Dat heeft president Obama bekendgemaakt. De Amerikanen wilden eigenlijk een flink aantal militairen in Irak houden... om Iraakse soldaten op te leiden, maar de onderhandelingen daarover zijn mislukt. Voor de Amerikanen betekent dit dat de oorlog in Irak na negen jaar voorbij is... zei Obama op een persconferentie. Hij kwam met zijn mededeling nadat hij met de Iraakse premier al-Maliki... had overlegd over het terughalen van de Amerikaanse militairen. De Europese beurzen hebben vandaag forse winsten geboekt. Beleggers zijn positief gestemd vooruitlopend op het Europese topoverleg dit weekende over oplossingen voor de schuldencrisis. De AEX sloot 2,2% hoger op 305 punten. En dat is de hoogste stand sinds begin augustus. Ook Frankfurt, Londen en Parijs zaten flink in de plus. Het Europese topoverleg van dit weekende krijgt zo goed als zeker woensdag een vervolg. Dan pas zullen de Europese regeringsleiders de knoop doorhakken. In de Eredivisie Voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. De Graafschap won thuis met 3-1 Van NAC. Het weer. Vannacht komen de minima in het binnenland dicht bij het vriespunt. En er is ook vorst aan de grond mogelijk. Morgen is het opnieuw zonnig en een graad of 11. Zondag en maandag ook zonnig en iets warmer. Tot zover het NOS Journaal. <klaars> Dan is er verkeersinformatie, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat een file van 4 kilometer tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit Haarlem. En dat komt door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie.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 Buiten is het zes graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Het tv-programma Voetbal International... heeft vanavond de televisiering gewonnen. De publieksprijs voor het beste tv-programma van het afgelopen jaar. Kan Johan Derksen Rita Verdonk niet opvolgen? Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Libië viert feest, terwijl de wereld praat over de vraag... of Gaddafi wel vermoord had mogen worden... en of de beelden die de wereld overgaan niet vreed zijn. Wij zoomen straks met journalist Gerbert van der Ra... in op de volgelingen en de stamgenoten van de vermoorde dictator. Wat staat hen te wachten? Iedere Nederlander staat voor 2669 euro... garant voor het Europese noodfonds, rekende RTL vanavond uit... Daarmee zijn we na Luxemburg de meest solidaire Europeanen. Bij drie correspondenten peilen we voor hoeveel geld we na dit weekend vermoedelijk gerand staan. En een van de grootste rampen uit het Nederlandse slavernijverleden vond plaats voor de kust van Suriname in 1738. Leo Balai promoveerde vandaag op die ramp, waarover tot vandaag maar weinig bekend was. Om 5:12 vragen we arabist Leo Quarte naar de toekomst van Gaddafi's groene Boekje. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van. Vrijdag 21 oktober. Na een uitbundig gevierde nacht volgde een feestelijke dag. Maar wat deze massa ontgaat, of vermoedelijk zelfs niets interesseert, is dat het Westen steeds nadrukkelijker wil weten hoe Gaddafi om het leven is gekomen. Volgens de Overgangsraad wordt Gaddafi levend in de ambulance gelegd. Onderweg naar het ziekenhuis komt de wagen in een vuurgevecht terecht. Daarbij zou Gaddafi gewond zijn geraakt. Op kloosbeelden lijkt het alsof er een schotvond in zijn slaap zit. Maar daar heeft deze patholoog anatoom twijfel over. Ik weet niet waar ze mee geschoten hebben, maar in het algemeen als dat militaire munitie is, ja dan is hoofd kapot. Aan de hand van de videobeelden ontdekte de patholoog anatoom wel een andere verwonding. En die buikt niet, daar, daar zit wat anders. En als dit schotresten zijn, dan is het een schot van nabij. Het beeld van een executie wordt versterkt doordat de zoon van Gaddafi... ook onder verdachte omstandigheden is gedood. Het ene moment wordt Moutassim nog verhoord. En na het verhoor is Moutassim, net als zijn vader, ineens dood. Als Gaddafi en zijn zoon zijn geëxecuteerd, dan is dat een oorlogsmisdaad... zegt internationale rechtsdeskundige Gertjan Knoos. Als hij zich zou hebben willen overgeven en hij is niet niet te gedood, dan is het niet gerechtvaardigd. Maar zoals gezegd, deze vragen worden overstemd door het feestgedruis in Libië. De bijeenkomst van regeringsleiders Zondag in Brussel wordt bepaald geen feestje. Het overleg is al mislukt voordat het goed en wel is begonnen. Een aanfluiting, vindt de Duitse minister van Financiën. Die uitdaging is desastreus. We hebben hier niet een uh, eclatant voorbeeld bijspiel van staatsverhouding. Desondanks is onze eigen minister De Jager wel van plan... om de mouwen op te stropen... en de Zuid-Europese landen het vuur aan de schenen te leggen. Die moeten echt een handje tandje erbij zetten... en extra hervormen, extra bezuinigen. En we moeten ook strenge afspraken maken over dat begrotingshoezicht. Maar de financiële deskundigen hebben het wel een beetje gehad... met dit soort Europese onderontjes. Ophouden met praten gewoon en willen, dat is ook wel heel mooi... maar ze moeten nou eens handelen, get your act together. Ze dus was niet links, niet rechts... Maar recht door zee. En ze baalt al een tijdje van de politieke kleur van het huidige kabinet. Als ze nou een links kabinet had gezeten... dan had je kunnen zeggen van... nou, daar gaan we eens keihard tegen vechten. Maar dat is niet zo. En dus stapt Rita Verdonk uit de politiek. Op een gegeven moment moet je dan zeggen van... ja, welke prioriteiten ga ik, ga ik stellen in mijn leven... en hoeveel pijn het me ook doet. Ja, het is niet anders. En zojuist is de gouden televisiering uitgereikt. Mocht u het nog niet weten, de winnaar is... De winnaar? God. Zo leuk. Zo leuk. De winnaar is voetbal International. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Het interesseert me eigenlijk geen reet. De krant van morgen is gelezen door Juri Stubinitski. Een huurhuis in de vrije sector is in sommige steden aantrekkelijker dan een koophuis. In Den Bosch en Amersfoort zijn goedkoop huurwoningen te vinden. En in Eindhoven en Dordrecht zijn de koophuizen dan weer aantrekkelijker. Blijkt uit een analyse van de Volkskrant in 36 grote steden. Deskundigen zeggen dat huizenzoekers zich beter moeten verdiepen in de voor- en nadelen van koop en huur. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat kopen een slimmere investering is. Maar dat is niet altijd het geval. Zo zijn koophuizen in Amersfoort populair... terwijl daar veel mensen met dubbele lasten wonen. Het is daar voordeliger om te huren. Zo staat er al een grote eensgezinswoning te huur... voor nog geen 900 euro per maand. Terwijl Europa flink moet bezuinigen... is het voor de ambtenaren in Brussel nog altijd feest, schrijft de Telegraaf. Een kwart van de EU-ambtenaren verdient per maand bijna 11.000 euro bruto... Blijkt uit documenten waar de Duitse europarlementariër Graasle de hand op heeft gelegd. PVV-europarlementariër Hartong spreekt van een graaie En noemt de ambtenaren rupsjes nooit genoeg. Hij pleit voor een salarisplafond, maar de vooruitzichten zijn somber. Vorig jaar konden we een salarisverhoging voor EU-ambtenaren ook niet tegenhouden, zegt hij. Air maakt maandag 31 oktober een bijzondere rondvlucht over Nederland. Na 53 jaar stopt de luchtvaartmaatschappij met passagiersvluchten en gaat door als vrachtbedrijf. De meeste personeelsleden komen in dienst bij KLM, is te lezen in het Nederlands Dagblad. Als bedankje voor de klanten is er eind deze maand dus een afscheidsvlucht... met een passagierstoestel. Aan de onderzijde staat de tekst dank u. Boven Amsterdam, Lelystad, Eindhoven en Rotterdam wordt mogelijk lager gevlogen... zodat mensen daar het bedankje kunnen lezen. Supermarktconcern Aholt, A-stop Manhattan. Maar aangezien vastgoed er onbetaalbaar of onvindbaar is moet de New Yorker via internet worden veroverd. En dus zijn er volgens de Telegraaf steeds vaker vrachtwagens in de stad te zien... met daarin boodschappen van Ahold dochter Peapod Om aan klanten te kopen, kan het komen, kan het bedrijf reclame maken... met hun bekendste klant, president Obama. Toen hij nog in Chicago woonde, liet hij zijn eten door Peapod bezorgen. Het verhaal gaat zelfs dat de vaste bezorger van Obama... was uitgenodigd voor zijn inauguratie in Washington. Deurwaarders spreken vaak onbegrijpelijk ambtelijke taal. In het AD een voorbeeld... De schuldenaar moet binnen 14 dagen na heden het gehuurde, waarvan in het ten deze betekende vonnis de ontruiming is bevolen, te verlaten. Met medeneming van al hetgene dat en al degene die zich daarin of daarop niet vanwege mijn opdrachtgever bevindt. Dat is voor veel Nederlanders onbegrijpelijk. En daarom krijgen deurwaarders vanaf morgen een papiertje met duidelijke taal. De beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders wil schuldenaren zo beter informeren. U krijgt dan bijvoorbeeld te horen. De gerechtsdeurwaarder heeft opdracht gekregen uw huis te ontruimen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. One,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 Milo met Shemite, Shemite. Libië, feest, Maar geldt dat wel voor alle Libiërs? Waar zijn bijvoorbeeld de Gaddafi-getrouwen... en de stamgenoten van de voormalige dictator? Wat staat hen te wachten? Dat ga ik vragen aan schrijver en journalist Gerbert van der A. Auteur van Gaddafi's Woestijn. Hij is op dit moment in Tripoli. Uh, Gerbert, goedenavond. Hoe verliep de dag in Tripoli? Ja, het begon heel rustig uh, vandaag. Want uh, vrijdag is het uh, islamitische weekend... Dus uh, ja, gisteren was er tot laat in de avond uh, feest uh, gevierd uh, en ja, ik, ik zit in een klein hotelletje vlakbij het Groene Plein. dus echt, ik kon ook helemaal niet slapen. Ik ging om een uur of twaalf, uh, was ik eigenlijk heel erg moe, dus toen wilde ik naar bed, maar nog urenlang wakker gehouden door alle mitrieurs uh, die uh, in de lucht uh, worden leeggeschoten. En uh, ja, de meeste Libiërs hebben vanochtend heel lang uitgeslapen. Ik stond zelf om acht uur alweer op het Groene Plein, maar ja, toen was ik zo ongeveer de enige. En toen <laughs> ja. lagen daar vooral heel veel kogelhulzen en uh, allerlei verpakkingsmateriaal van uh, snacks en, uh, en, en drankjes. Ja, we hebben hier, een, nou, in Nederland zal niet zeggen, een nationaal debat over de vraag of wij de beelden uh, wel moeten laten zien van Gaddafi. Wordt daar ja. bij jullie op gereageerd, op die heftige beelden die circuleren? Nou, nee, nee, men, men, men, men, vindt het, ja, men vindt het wel een beetje eng om te zien natuurlijk, maar het, het is vooral dat iedereen wel heel fijn vindt om met eigen ogen te kunnen zien dat, dat Gaddafi echt dood is. Want ja, ik, ik, ik heb zelf de beelden ook gezien en uh, ja, volgens mij is er weinig twijfel over mogelijk dat hij het echt is. En ja, er zijn natuurlijk de afgelopen maanden zo vaak geruchten hebben gecirculeerd over zoons van Gaddafi die zouden zijn gedood, maar... Ja, dat kon nooit worden gestaafd met beelden. Dus in, in, in die zin, daardoor was gisteren ook heel snel duidelijk dat hij wel echt dood, dood was. en Dat het niet het zoveelste gerucht was wat niet gecontroleerd uh, kon, kon worden. Dus nee, en over die beelden worden eigenlijk vooral grappig gemaakt. Dat, uh, van vandaag lag hij geloof ik ergens opgebaard in uh, Misrata. Dus een jongen waarmee ik uh, vanmiddag sprak, die zei van, uh, met een brede lach op zijn gezicht. Van, ja, het schijnt dat het lichaam heel erg stonk. Ja, dus ja, dat soort dingen. Dus ja. Nee, niet heel geschokt. nee En zijn er, is er, zijn er ook geen mensen die zeggen, we hadden liever dat hij gevangen was genomen, zodat we zijn verhalen konden horen en konden horen waarom hij deed wat hij deed? Ja, wel, die zijn er wel een paar hoor, maar uh, ik heb vanavond wel met iemand gesproken die dat, die dat vond. Uh, maar die, had, die heeft hem ook redelijk goed gekend, dus ja, dan heb je er toch misschien een iets ander gevoel bij. Maar uh, nee, voor de rest is eigenlijk bijna iedereen uh, vindt het wel goed dat hij dood is en zodat. Uh, ja, dat Libië ook dan niet meer terug hoeft te kijken de komende maanden. Want stel dat er een proces was gekomen, ja, dan worden al die ellende uit het verleden wordt weer opgerakeld. En, en me, me, de meeste mensen zijn eigenlijk wel, ja, die weten wel dat Gaddafi een, een vrede, brute despoot was. En, ja, men, men kijkt nu liever naar de toekomst. Ja. En volgens mij is, dat, is daar ook wel wat voor te zeggen. Want er moet heel veel gebeuren. En om, om dan maar terug te blijven kijken... En dan ja, dat, dat kan uh, ja, de boel uh, vertragen, ja. denk ik. Ja. Nou is zijn aanhang uh, in eigen land in de afgelopen maanden natuurlijk geslonken, maar hij had nog wel flink wat aanhang. Waar is hij nu gebleven? Ja, de, je had natuurlijk van zijn eigen stam, hè, dus hij, hij had zich ook teruggetrokken in zicht, uh, waar hij oorspronkelijk uit die regio komt, die oorspronkelijk vandaan. En, en hij had heel veel huurlingen. Dat, dat zie je eigenlijk elke keer als er weer een stad viel, dat er dan... Ja, allerlei zwarte huurlingen gearresteerd werden. En uh, uh, ja, ik, ik, ik heb daar zelf nog, nog weinig berichten over, over gehoord. Maar ik denk dat die, die huurlingen ja, de komende dagen dat er weer een aantal terug zullen keren naar Niger en Mali... ...waar je de afgelopen maanden al meerdere konvooien... Zijn gearriveerd uh, nadat er steden waren gevallen. Um, en uh, ja, met, met, de, met de mensen van de stam is allemaal een beetje, beetje onduidelijk uh, hoe het daarmee staat. Ik, ik heb geen berichten gehoord over afrekeningen en, en dergelijke. Of een soort van beltjesdag. Uh, ja, want de stam, dat, eigenlijk... de stam dat is de kadafa stam hè? Zo heet die, geloof ik? Ja, ja. ja of, hij wordt, sommige mensen zeggen ook Kadhafa. Maar inderdaad, Kadhafa uh, hoor ik ook. En is dat een ja, grote stam. Dat zijn stam. Nee, dat is een van de kleinere stammen in, uh, in, in Libië. Dus ja, volgens mij zijn het, zijn het minder dan 100.000 uh, mensen. Ja, en hoe hadden die voorrechten ten tijde van uh, het regime van Gaddafi? Ja, ja die, die werden heel erg uh, be bevooroordeeld. Uh, vooral omdat in de loop van de jaren Gaddafi steeds minder mensen durfde te vertrouwen. T toen hij aan de macht kwam, toen verweet hij juist de vorige koning... dat hij te veel op zijn eigen stam leunde. Dus hij zou dat anders gaan doen. Dus in de beginjaren had hij... Mensen van allerlei verschillende stammen om zich heen verzameld. Maar doordat, doordat hij steeds meer een dictator was en niet kon samenwerken, ja, we begonnen steeds meer mensen een hekel aan, aan hem te krijgen. Maar binnen je eigen familie in die stammencultuur, ja, zelfs als de leider van je stam een, een, een, een, een idioot is of, of zich misdraagt, dan blijf je, blijf je nog heel lang achter zo iemand staan. Dus hij had allerlei mensen van zijn eigen stam om zich heen uh, verzameld. Ja, en, en waren die herkenbaar? Ja, Hoe Kon je zien, dat is iemand van de stam van Gaddafi? Ja, ik, ik, ik kan me vooral nog een, uh, heel goed herinneren dat ik twee jaar geleden... ...was ik in het zuiden van Libië, daar, daar woonde ook veel, in de stad Seppa, daar, daar woonden heel veel leden van die stam. En uh, was ook op, in, in het wie, islamitische weekend, op een vrijdag, was ik naar een oase gegaan... Uh, ...waar dan veel Libiërs heen gingen om te picknicken. Het was een meertje, een blauw meer met groene palmbomen eromheen. En uh, ja, ik zat daar rustig met wat mensen te picknicken die ik uh, daar had ontmoet. En ineens kwamen er een heel convoy, 4-wheel drives kwam rijden... Uh, met, met hoge snelheid uh, door, door het zand en uh, die, die remde ook helemaal niet af voor die picknickende mensen, dus allerlei stofwolken en toen stapten ze uit en toen gingen ze uh, allemaal een beetje muziek maken en, dan, en daarna halen ze hun geweren tevoorschijn en gingen ze in de lucht schieten en toen zag ik die mensen waarmee ik aan het picknicken was ook steeds bleker wegtrekken, die hadden, hadden zoiets van ja, wat, wat gebeurt hier weer? En het, het is ook altijd hetzelfde. En toen vroeg ik dat ook, van wie zijn deze jongens dan? Ja, ja dat waren de jongens van de Kadhafa-stam. En dat ging eigenlijk bijna elke vrijdag zo. Dan, dan, dan, op de een of andere manier slaagden ze erin om zich altijd te misdragen... en de andere Libiërs voor het hoofd te stoten. Dus ja, zo, zo, zo gedroegen die jongens in een soort staat binnen een staat was ja, dat. Maar ja, en, en hoe reageren zij nu dan? De, welke mensen? De Kadatva ja? mensen. Ja, de, de, volgens mij uh, houden die zich nu... Dat, dat, vind, dat, daarvoor zou je eigenlijk inderdaad naar zitten moeten. En Zeppa, en dan ben ik... je uh, ben niet van plan daar nu heen te gaan. Maar inderdaad, ik ben wel heel benieuwd hoe, hoe dat nu gaat. Maar ja, ik, ik, ik denk dat die, die jongens zich nu heel erg koest uh, houden. Ja. Want uh, op het moment... Uh, dat, dat ze zich uh, opnieuw misdragen, dan, dan worden ze denk ik keihard aangepakt door de leden van de nieuwe regering. Dus ja, ik, uh, die, ik, ik, ik vermoed dat de jongens van die Kadhafers dan nu heel erg eisen voor hun geld kiezen... en uh, redden wat er te redden valt en uh, gewoon uh, zich gedragen en geen grote mond meer opzetten. Nee, nee. buiten beeld blijven, ja. dat is waarschijnlijk het devies. Ja, precies. Gerbert ja. van der Aa, journalist en schrijver, dankjewel. Ja, graag gedaan. is een van Ryan Adams. In Brussel wordt door regeringsleiders de komende dagen koortsachtig overlegd over maatregelen om de financiële crisis te bezweren. De eurotop begon vandaag met een bijeenkomst van de ministers van Financiën. Joris van Poppel, en correspondent in Brussel, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zei eerder al in deze uitzending, de gemiddelde Nederlander staat voor bijna 2700 euro garant via het Europese noodfonds. Is dat nog steeds zo of is dat inmiddels al hoger? Dat is nog steeds zo, maar het zou misschien kunnen veranderen dit weekend. Het, het, het meest verregaande, ik heb net even gere gerekend, het meest verregaande scenario is dat het noodfonds vier keer zo groot wordt. Tot 2000 miljard euro. En dan heb je het over, nou ja, 2700 maal 4, 10.000 euro per Nederlander staan we dan garant voor Griekenland, Italië en andere probleemlanden want, wellicht allemaal. Ja, want staat het dan vast dat Nederland evenveel bijdraagt als de rest? Uh, nou, Nederland uh, draagt ongeveer 5% bij. De helft van het geld van de garantstellingen komen uit Duitsland. Dus Duitsland draagt uh, qua bedrag veel meer bij. Uh, maar uh, goed, Nederlanders staan dus iets meer garant. De Luxemburgers staan per persoon nog het meeste garant. Maar dit is wel erg theoretisch allemaal, hoor. Want dan ga je ervan uit dat dat noodfonds daadwerkelijk veel groter wordt... Duitsland heeft al gezegd, we gaan daar geen geld meer bij doen. Okay. We staan al voor heel veel geld garant. Maar ze proberen wel via allerlei constructies, hefbomen, verzekeringen... toch dat geld wat er nu is beter in te zetten. Waardoor je gewoon meer geld meer kunt met, met dat geld zonder dat het je iets kost. Maar nou, dat, dat is de puzzel hier van dit weekend meteen ook. Ja, want is dat de crux van, moet, van wat er moet gebeuren? Hoe houden we Griekenland nog steeds overeind? Ja, dat, dat er zijn dat er vijf enorme punten hier. Eentje daarvan is, is Griekenland. Hoe krijgen we Griekenland overeind over, over en hoe houden we het land overeind? Hoe hebben we een permanente oplossing voor Griekenland? Dat is een soort gedeelt, een gedeeltelijk faillissement waar ze hierop afsturen. Dat betekent dat de banken de, de, de, de helft van de Griekse schuld zullen moeten gaan kwijtschelden. Maar daarnaast is het ook nog de vraag hoe gaan we dit voorkomen? Hoe voorkomen we dat de crisis doorslaat naar Italië bijvoorbeeld? En dan moet dat noodfonds moet, nou ja, dat moet meer vuurkracht krijgen. Dat moet worden, worden vergroot of efficiënter worden gemaakt op, op manieren... Zo, nou ja, waardoor je kunt vermijden dat als Italië echt serieus in de problemen komt... of Italiaanse of banken of Spaanse banken... dat je heel snel kunt ingrijpen ja. zonder dat het weer een nieuw Griekenland wordt. Ja. Ron Linker, Frankrijk en Duitsland zijn natuurlijk zeer belangrijke landen. Ook tijdens zo'n eurotopweer. Wat zijn de verwachtingen in Frankrijk op het moment? Ja, de grootste verschil van mening hier in Frankrijk uh, gaat over de bevoegdheden van dat noodfonds, hè, dat EFSF. De Fransen willen eigenlijk liever uh, dat het, en, waar Joris het ook over had, dat de efficiëntie zo groot mogelijk wordt. En dat, dat doe je, zeggen ze hier, als uh, dat EFSF gaat functioneren als een bank. Een bank die geld uitleent aan probleemlanden. Nou, daar is veel verzet bij uh, van de Duitsers, ook bij de Centrale uh, Europese Bank. En de Fransen zijn zo geïsoleerd komen te staan... Dat minister Barouin, de, de minister van Financiën, heeft gezegd dat dat punt van dat noodfonds niet meer een definitieve confrontatie zal worden voor wat betreft de Fransen. Dus mogelijk komt daar dan een akkoord over uh, tussen Merkel en Sarkozy. Bij de Franse delegatie is vooral verbazing ontstaan de afgelopen dagen dat dat grote verschil van mening over de bevoegdheden met de Duitsers, dat dat pas zo laat aan het licht is gekomen. Afgelopen dinsdag pas werd duidelijk dat Duitsland en Frankrijk het echt oneens waren. Ja, dat er nog behoorlijk wat werk aan de winkel was... voordat er uh, eventueel een akkoord kan worden bereikt. Ja. Wouter Meijer in Duitsland. Hoe is de stemming in Duitsland rond deze top? Nou, kanselier Angela Merkel heeft vandaag gezegd... zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid. Eh, want als, als verklaring dat het zo langzaam gaat... Dat is natuurlijk een poging om dat te verklaren. Een top waarvan eh, steeds bekend is... dat er echte beslissingen pas twee dagen later worden genomen. Ze gaan dit weekend allemaal naar Brussel... maar ze moeten woensdag nog een keertje om hun handtekening te zetten. Onder andere komt het omdat de regering van Merkel er niet in geslaagd is... om op tijd steun te krijgen van de Bondsdag, het Duitse parlement. Eh, die heeft te laat alle stukken gekregen. En de Bondsdag wil gewoon meepraten. Die vindt dat Merkel eerst uit zou moeten leggen uh, hoe dat dan werkt. Die, die hefboomconstructie in het noodfonds... Hè, of t, als het als een bank wordt of als het een verzekering wordt... dat je er meer geld mee creëert dan er eigenlijk in zit. Uh, en dat moet ze... Uh, morgenavond toch met Sarkozy afspreken. Dat is de afgelopen week dus inderdaad niet gelukt. Ondanks een bliksembezoek van Sarkozy terwijl zijn vrouw lag te bevallen... die opeens uh, woensdag in Frankfurt opdook. Kortom een heel moeilijk pakket, maar iets wat je eigenlijk niet goed kunt praten... met zorgvuldigheid en ten koste gaat van de snelheid. Nee. Want Joris, gloort er dan een begin van overeenstemming... of zijn de, de verschillen nog erg groot? De verschillen zijn nog steeds erg groter. Er is een klein doorbraakje nu over uh, de klein deel van de lening voor Griekenland. 8 miljard, dat gaat Griekenland nu krijgen. Maar dat is een van de vijf puzzelstukjes. Die, die, die 8 miljard krijgen ze alleen als ook die andere puzzelstukken... ook op de goede plek. Komen. En nou ja, daarvoor wordt hier nog, uh, nog, nog lang onderhandeld. Het is de bedoeling dat uh, Merkel en Sarkozy hier morgenmiddag al zijn voor overleg. Morgenavond is er nog overleg van alle christendemocratische uh, uh, premiers hier in Brussel. En vervolgens zondagochtend zullen ze ermee aan, aan de slag moeten. En dat zal er waarschijnlijk nog een hele lange nacht worden zondag. maar. Ja, wat, wat, wat Wouter ook al zei. Pas woensdag moet de handtekening gezet worden. Dus er kan tot en met woensdag onderhandeld worden. Ja. En het is niet de verwachting dat ze daar heel veel sneller uit gaan komen dan. Nee, wat je wel een beetje ziet in Europa. dat er steeds meer mensen die politici zat worden. Hè? Die krijgen voortdurend de zwarte piet toegeschoven. Ze nemen geen beslissingen. Het duurt allemaal veel te lang. Is het terecht, vind jij, dat ze van alle ellende de schuld krijgen? Nou ja, de. de... Juncker, de premier van Luxemburg, de voorzitter van de Eurogroep... die, die zei vandaag zelf, dit is een desastreus beeld voor Europa wordt hier geschapen. De, deze top, die zal eigenlijk afgelopen dinsdag al zijn... is nu uitgesteld tot zondag en dat wordt weer woensdag... voor een oplossing die ze eigenlijk afgelopen juli al gevonden hadden. Toen werd gezegd, nu hebben we de oplossing voor Griekenland. Drie maanden later blijkt dat toch niet genoeg te zijn. En zo gaat het steeds eigenlijk. Achteraf gezien is het allemaal niet genoeg. Terwijl op het moment zelf, vorig jaar al toch enorme stappen zijn voor Europa. Want dat, dat moet je ook niet vergeten. Zo'n zo noodfonds van miljarden. En wat we nu gaan doen met Italië, met Griekenland... dat je, dat je het economisch beleid gaat bepalen van zo'n land... en dat je enorme bezuinigingen oplegt. Dat zijn dingen die eigenlijk in de Europese geschiedenis... Nou, ongezien zijn. En ook de, de snelheid, snelheid waarmee dat uh, gaat. Dus wat dat betreft worden er enorme stappen genomen. En iedere stap wordt ook hier, daarvan wordt hier ook steeds gezegd: Dit is heel moeilijk om er thuis te verkopen. Uh, maar dit is wel indrukwekkend en dit gaat de oplossing zijn. Dat blijkt het dan steeds niet te zijn. Dat is niet goed voor de geloofwaardigheid natuurlijk. Nee, maar, maar tegelijkertijd is het onzin om te zeggen dat er niks gebeurt, zeg jij? Nee, dus er, worden hier, er staat nu opeens een zak geld van 440 miljard euro in Luxemburg. Er staan Europese sterren op en dat geld kan uitgedeeld worden aan uh, banken in, uh, de, in ieder euroland... om die banken te redden. En ja. dat is voor een deel Nederlands geld. Ja. Ron, we zeiden net al even, binnenlandse politiek speelt ook een rol. Hoe is dat uh, met Sarkozy? Die zit natuurlijk voor de verkiezingen. Vinden de Fransen hem een goede leider in deze crisis? Nou, Niet zozeer te maken met zijn... Uh... Uh, wel of niet bestaande gebrek aan leiderschap. Voor de Franse president geldt... dat hij andere bevoegdheden heeft... dan uh, waar Merkel mee te maken heeft. Hij hoeft het... Het parlement hier wat minder te overtuigen of te bewerken. dan dat het ze in Duitsland moeten doen. Maar het is wel duidelijk dat, dat Sarkozy in een heel lastig pakket zit. Eh, dus zoals jij ook al noemde, over een half jaar zijn hier presidentsverkiezingen. Hij staat er belabberd voor in de peilingen. En hij moet uh, voortdurend uh, impopulaire maatregelen doorvoeren. Vandaag bijvoorbeeld uh, is een pakje sigaretten hier weer duur geworden. accijns moest omhoog. Nou, zijn hier veel rokers, dus dat valt natuurlijk niet goed. Het wel, maar een praktijkvoorbeeld te noemen. Maar hij kan niet anders. Uh, vandaag heeft de Franse regering moeten toegeven dat de groeicijfers voor volgend jaar te hoog waren. Dat die dus naar beneden moeten worden bijgesteld. Dat is weer een tegenvallen. En te midden van al die lastige omstandigheden beginnen de kredietbeoordelaars steeds verder over de schouder mee te kijken. Moody's, S&P staan allebei klaar om Frankrijk over een paar maanden af te waarderen. Nou, dat zal voor de Franse economie. Maar ook voor de Franse politicus Sarkozy vlak voor de verkiezingen echt een doemscenario zijn. Maar kan hij daar nog onderuit dan? Of moet hij gewoon denken van joh, die verkiezingen dat zal allemaal wel. Ik moet nou gewoon doen wat ik moet doen. Daar, uh, ja, hij heeft de keuze. Uh, een politicus kan besluiten. Uh, en ook Sarkozy heeft bijvoorbeeld nog niet formeel aangekondigd dat hij meedoet bij die verkiezingen volgend jaar. Uh, hij zou kunnen besluiten om uh, te zeggen ik sta uh, belabberd voor in de peilingen. Ik heb geen kans om te winnen. Laat ik dan het beste doen voor ja. Europa. Ja. Uh, maar goed, ik kan niet in uh, Sman's ziel kijken. Uh, iets in mij zegt dat Sarkozy op het laatste moment besluit om mee te doen aan de verkiezingen. En dan toch gaat proberen uh, voor Frankrijk er het beste uit te halen. En dat betekent bijvoorbeeld dat hij heel lang zal aandringen op de bevoegdheden van dat noodfonds. Als het een constructie krijgt die de, die de, die de Fransen graag willen, dat het een soort bank wordt. Ja, dat is gunstig hmm. voor de Franse banken. En is ook gunstig voor de politicus Sarkozy. Ja precies, dan kan hij er misschien toch nog winst uit halen. Wouter, mm. in Duitsland zijn nog lang geen verkiezingen heeft Merkel de handen meer vrij? Uh, er zijn inderdaad geen verkiezingen binnenkort. Dus ik zou impopulaire maatregelen kunnen nemen. Maar ze moeten ook wel degelijk rekening houden met het parlement. Hè. De Bondsdag heeft een tijdje geleden uh, van het hoogste Duitse gerecht... meer bevoegdheden gekregen in dit soort kwesties. Uh, dat betekent dat ze voortdurend terug moeten naar de Bondsdag. Ook nu tussen de top van dit weekend en aanstaande woensdag in... moeten ze nog een keertje in debat met het parlement. Uh, het parlement wordt ook steeds kritischer. Het is bijvoorbeeld ook langzamerhand uitgesloten... dat er nog een keertje meer kredieten aan Griekenland zouden worden goedgekeurd. Uh, dus dat die zak geld de jongens zo mooi beschrijft, 440 miljard die in Luxemburg staat geparkeerd. Dat is het ook wat Duitsland betreft. Meer kan er niet door de bondstag worden toege, toegezegd. Maar dat komt ook omdat de parlementariërs natuurlijk ook de hete adem van de publieke opinie wel voelen, die erg negatief is langzamerhand. Uit He, de enquêtes in Duitsland blijkt dat veel mensen helemaal niet meer bereid zijn om risico's te nemen, om de, de Duitse welvaart op het spel te zetten, om landen te helpen waar ze hun zaakjes niet zo netjes op orde hebben als hier. En het grote raadsel is eigenlijk nog steeds waarom er geen partij is in Duitsland die dat euro sceptische gevoel echt overnemen. is dat ja. denken dat daar wel stemmen mee te winnen zijn. Uh, er komen ooit ook alweer verkiezingen. Want tot nu toe is anti-Europa nog steeds niet geaccepteerd... in de grote partijen. Je moet altijd pro-Europa zijn... Maar het lijkt me een kwestie van tijd voordat dat wel gebeurt. En ze ziet hoe, ja, hoe hulpeloos en stuurloos het beleid overkomt. He, wat uh, de Luxemburgse jonker nu desastreus noemde vanavond. Want daar is natuurlijk ook in Duitsland veel kritiek op. He. Het crisismanagement dat geen lange termijnvisie mm -hmm. heeft. Eigenlijk heb je geen idee. Ja, ze struikelen van de ene beslissing van het ene topje naar het andere topje. Zonder dat iemand weet wat er aan het eind van de gang is. Waar ze eigenlijk ja. naartoe struikelen. En ja, vooral dat lijkt me het grootste probleem op lange termijn. Dat dan zo slecht wordt uitgelegd aan de mensen. Wat ze doen, waar ze heen gaan en waarom het allemaal nodig is. Ja, tot tot Alle drie heel kort als het mag. Joris, wordt het een succes, deze top? Uh, dit wordt uh, ongetwijfeld een groot Europees succes. <laughs> Sprak hij niet zonder cynisme, geloof ik. Ron Linken? Ja, nou, deze top zondag zal niet zo heel veel uh, opleveren, denk ik. Ik denk dat het uh, tot het laatste moment doorgaan... dat ze pas uh, in de nacht van dinsdag op woensdag uh, resultaten zullen zien. Ja. Uh, Wouter, tot slot. Uh, ik ben het met Ron eens dat, dat zullen we pas dinsdag of woensdag zien. En dan zal er weer een hoop geld zijn uitgegeven. Om tijd te kopen uh, om te zorgen dat we niet echt een echte beslissing hoeven te nemen. Want niemand weet wat er nou eigenlijk echt moet gebeuren. Dus wat je steeds ziet, er wordt geld betaald om nog even te wachten met een, een echte definitieve oplossing. En dat zal dit keer niet anders zijn? Dat denk ik niet. Wouter Meijer, Ron Linker en Joris van Poppel. Alle drie hartelijk dank.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 And the sun that shines, it really breaks my heart, leaving you behind. It really breaks my heart, leaving you behind. Price of this politic, that there's plenty of time to pray, and plenty of time to wait. That I've loved the most You know I'm headed there To that other coast Gonna wash my soul Gonna get it clean Headed down the border road call the elk I Oh, headed down the border road call the El Camino van Ames Lee. Het is een van de grootste rampen uit de geschiedenis... van de internationale slavenhandel. De ondergang van de Leuzen. Op nieuwjaarsdag 1738 strandde deze boot op een zandbank. En uiteindelijk kwamen er meer dan 650 slaven om het leven. Leo Balai promoveerde vandaag op een onderzoek naar de ramp. En hij is hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Dank u en wel. hartelijk gefeliciteerd met uw promotie. Bedankt. Wat gebeurde er precies op die dag? Nieuwjaarsdag 1738. Nou, die, die, de Leuzen kwam van Afrika... En uh, die kwam dus van het oosten uit aanvaren richting Suriname. En nam de verkeerde afslag. De verkeerde rivier uh, voeren ze in. En liepen toen vast op een zandbank. En men rekende erop dat als het weer vloed werd... dat het schip dan weer vrij zou komen. En dus uh, verder zou kunnen varen. Maar dat gebeurde niet. Het schip bleef vastzitten op die vastbank, uh, zandbank. En begon te kapseizen. En... Uh, wat men toen deed, was de, de, de, de slaven terugsturen in het ruim... want die waren toevallig op dek om ja. te eten op dat moment. En ze hebben ze terug naar beneden gestuurd... en hebben die luiken dichtgetimmerd. Zodat want ze geen kant op konden? Ze konden er niet meer uit. En het schip kapzijste en brak op een gegeven moment. Dus stroomde water binnen. Maar het, het brak niet zodanig dat het onder water verdween... want de matrozen hebben de hele nacht op het schip gezeten. En, ze hebben ook, en dat staat ook in de verslagen... Ze hebben ook gehoord dat die mensen stierven. Want, want ondertussen liep het beneden vol Precies. en stierven ze allemaal. Ja. Want was het een brede rivier? Als ze op het dek waren geweest, hadden ze dan weg kunnen zwemmen en kunnen overleven? Ik denk het wel. Je had ze de kans moeten geven, is mijn opvatting. Omdat die, die zandbanken bij die die rivier in Suriname... die vallen echt helemaal droog. Dus je, je kan er ook op lopen. Dus ze hadden de kans moeten krijgen om weg te komen, ja, denk ik. Die ze maar ze dat is, die hebben ze niet gekregen. Wat en, zit daarachter? Waarom op zo'n moment die, die mannen terugsturen... naar het uh, ja, naar die, naar die, ruim waar ze gevangen zaten? Nou, het, het hing samen met de opvatting van het zijn goederen. Mensen? Ja, die mensen waren goederen voor, voor de slavenhandelaars... En uh, men had waarschijnlijk de opvatting... nou, deze reis is niet echt goed gelukt. De schip en lading zijn verloren. En uh, we gaan niet de moeite nemen om die mensen eruit te halen. Misschien willen ze nog vechten met ons en in opstand komen. Dus laat maar luiken dicht en wij gaan weg. Want het was Nederlandse bemanning? Ja. Nederlanders die een, daar... Uh, ja, het was een schip van de West-Indische compagnie. En het was een van de, uh, een van de laatste slavenvaarten van de West-Indische compagnie. Dat maakt het ook zo frank... Ze waren er eigenlijk mee opgehouden. Het jaar daarvoor hadden ze die beslissing genomen. Ze hadden nog wat verplichtingen om slaven te leveren aan Suriname. Ja. Dus dat waren de laatste slaventochten van de West-Indische compagnie. Ja. En uh, de tiende reis van dit schip. Ja. U zegt ze zagen de mensen als goederen. Ja. Dat is misschien wel de kern, of niet? Dat is de kern. Het waren handelsgoederen... En uh, zo werden afwegingen ook gemaakt. Was dat normaal in die tijd of was dat nou, uitzonderlijk? Nee, dat was normaal. De, de, de slavenhandel vond plaats als een soort vorm van goederenhandel. De mensen werden dus ook niet in, in, uh, in mensen uitgedrukt... maar in piezas, de dus stukken. Ja, ja. En, en, en een gezond stuk was iemand tussen 15 en 36 jaar. Okay. En daar werd dan de rest aan afgemeten. Dus iemand die, die jonger dan 15 was, die gold voor een halve pieza. en, uh, o, en, en zo dan 30 werd. ook. Precies. Ja. Dus dan reken je het om. En dan, kom je, dan zie je ook op de facturen zie je, uh, zoveel uh, 534 en een kwart. Ja, ja. Maar, het, ja. tss, maar als dat. je het omrekent, dan weet je dat het ja. misschien 400 mensen zijn. Ja. Was het moeilijk om er onderzoek naar te doen? Is er nog veel over terug te vinden? Want er was weinig over bekend tot nu toe. Er was weinig over bekend, dat heeft me verbaasd. Ik heb uh, het geluk gehad dat uh, het archief van de West-Indische Compagnie... is voor een deel verloren gegaan. Maar toevallig van, van de Leusden heb ik alle tien uh, tochten kunnen vinden... En dat ook goed kunnen beschrijven met, met prijzen, met aantallen mensen, hoeveel er overleden zijn. Uh, dus dat is ook een beetje geluk, want het archief is nogal verminkt. Ja. Maar er staat nog veel, uh, je kan nog veel onderzoek doen. Maar is hier ophef over ontstaan destijds, of helemaal niet? Nee, het, uh, dat, is, dat is wat me ook, ook bevreemde. Er is een discussie geweest, niet over de mensen die overleden zijn, maar over een kistje met goud, dat door de matrozen uit het schip is gehaald. 23 kilo goud. En daar, omdat ze dat hadden gedaan, hadden ze daar recht op bergingsloon. <lacht> en de, daar de, ging het debat over Daar achteraf. ging het debat over alle andere stukken die je daarna leest. Er is één document waarin gezegd wordt de West-Eenstein-Compagnie... het was toch een verlies voor de maatschappij. Toch, Punt. toch wel, oké. Okay. Ja, en verder uh, was de discussie over het kistje goud... en hoeveel bergingsloon de matrozen moesten krijgen. Maar dat is bizar. Dat is echt bizar. Het ja. is echt heel, heel apart. En daarom dacht ik ook... Ik moet, ik moet dit opschrijven, het uitwerken. Uh, en toen werd me geadviseerd om erop te promoveren en nou, ik heb, ben daar vier en een half jaar mee bezig geweest. Maar ik denk dat dit verhaal dan eindelijk uh, eindelijk rond is. Ja, want u heeft wel het idee dat u alles wat er over te vinden is gevonden heeft en dat het verhaal hiermee verteld is. Ja, uh, ik was heel blij dat een van de uh, commissieleden vandaag tijdens de promotie dat ook zei. Hij zei van ja, uh, niemand hoeft meer te zoeken, want Bala heeft uh, echt alles van dit schip <laughs> boven water gehaald. Boven water gehaald, ja, dat dus ja, is wel een mooie ja, woordspeling. Ja, ja, ja. precies. De, u, u zegt, dit was in, in, in die tijd normaal. Nederland was niet vreder of onmenselijker in die tijd dan andere landen, kan je dat zeggen? Nee, dat kan je niet zeggen, omdat we het niet weten. Het is onbekend. Uh, het, het is onbekend. En met name de situatie op slavenschepen is vrijwel niet onderzocht. We weten heel veel over de situatie op de plantages zelf. En we weten ook nogal wat over hoe dat ging in Afrika, het ronselen van de mensen. Maar wat er op die schepen gebeurde, daar had men tot nu toe in de wetenschap ook weinig belangstelling voor. Het werd gezien als ja, het vervoermiddelpunt. Ja. Maar als mensen dan uh, drie maanden tot een jaar op zo, of een half jaar... op zo'n schip uh, ver vertoeven voordat ze afgeleverd worden... Ja. dan gebeurt er een heleboel. En ik vind het interessant om te weten, van hoe ging dat dan? Ja. Hoe werden ze gevoed? Wat gebeurde er als ze opstand kwamen, als ze ziek werden? Uh, hoe, hoe verhielden die mensen zich tot elkaar? Want er waren altijd verschillende volkeren die bij elkaar zaten in zo'n schip. Hm. En ook mensen die al eeuwenlang conflicten met elkaar hadden. Want in 650 kwamen we uit uh, verschillende landen in Afrika... Ja, ze, werden, uh, ze kwamen van één havenplaats, uh, Elmina, in, in tegenwoordig Ghana. Daar zijn ze opgestapt? Daar zijn ze opgestapt. Maar ze komen uit het binnenland, uit heel veel verschillende plaatsen. Ah, ja. Dus ze spraken elkaars talen ook niet, hadden andere culturen en gebruiken. Men heeft vaak de neiging om uh, uh, Afrikanen te zien als één volk of zo. Ja, ja. Maar ja. dat is niet zo. Het Heel verschillende volkeren. Maar is er ooit iets gedaan om te kijken of we nog iets voor die nabestaanden moesten doen? Nee, dat is... Uh, voor de nabestaanden van die ongelukken. Nee, ja. Nee, dat, wa dat waren toch goederen. Dat is, uh, maar ja, dat, dat vinden we, we nu bij. niet meer, toch? Dat vinden we nu niet meer. Maar een, en al een tijdje niet meer, toch? Nee. Maar je kan de nabestaanden nu ook niet meer terug traceren. Maar het zou mij wat waard zijn als uh, uh, bijvoorbeeld men de plek van het schip terug zou kunnen vinden. En dat markeren. Een of, gedenkteken of, of, of een zo. Een gedenkteken, of misschien kan je schip zelfs. Uh, men is zo ver met, met onderwaterarcheologie, dat men misschien de contouren van het schip nog kan vastleggen. Of oh ja. uh, voor een deel boven water halen. Oh ja. Want deed het u wat? Het onderzoek, u bent zelf zwart, ik denk Surinamer. Ja, ja. Deed ik het u het... wat om dit allemaal boven te Ja, tafel? als je de eerste keer leest, dan, uh, uh, dan, heb, je, dan heb je het idee van, hoe, hoe is dit nou mogelijk? Maar het, het je moet ook afstand nemen in onderzoek. Ja. Hè? Je, moet niet, je kan niet constant snikkend achter de papieren zitten. <laughs> Dan moet alles zo nat. Nee, precies. Je moet gewoon het onderzoek doen... en je realiseren van het is, het is ook historie. Maar een historie die ook verteld moet worden. Dat vond ik belangrijk, dat het verteld wordt... en dat het ja, toch deel van ons collectieve geheugen in Nederland wordt. Van, dat zijn ook dingen die gebeurd zijn. Maar moet er ook nog wat mee, vindt u? Moet de regering iets doen of zegt u van... nou? Nee, joh, de regering hoeft er niks mee te doen. Maar als het maar in, in, in de geschiedeniskanon wordt opgenomen. En dat mensen weten dat het gebeurd is. Want dat specifiek... is het belang van, uh, van geschiedenis ook. Hè? En dan specifiek deze boot of de slavernij in het algemeen? Over de slavernij in het algemeen is er een venster in die geschiedeniskanon. Hè? Yeah. Maar dit schip specifiek, omdat het en in die Nederlandse slavenhandel... en in de internationale slavenhandel. De grootste ramp is geweest, dus een ramp... waarbij op deze manier zoveel mensen om het leven zijn gebracht. Ja, dus dat is zegt, uniek. Als dat daarin wordt opgenomen, dan ben ik tevreden. Dan ben ik tevreden. En als we het schip terug kunnen vinden, ben ik helemaal tevreden. Ja, ja, ja. Of dat gaat lukken, dat, dat is, is moeilijk, uh... hoor. Dat is erg moeilijk. Ja, ja. Goed. Leo Balai, hartelijk dank voor uw verhaal. Het is. Ah. Voor 12. We komen nog even terug op Libië, want dat het tijdperk van Gaddafi voorbij is, staat vast. Maar wat zal er gebeuren met zijn fameuze groene boekje uit 1975? Wordt het een collectus-item of raakt het in de vergetelheid? Ik ga daarover praten met Arabist en midden oostendeskundige Leo Quarte. Trotse bezitter van het groene boekje, meneer Quarte toch? Ja, ik, ik heb er zelfs uh, twee. Ik heb een uh, Arabische versie en ik heb een, uh, een Engelse versie. En hoe komt u eraan? En, uh... Ja, de ene kreeg ik gratis in een boekhandel in Londen. Die uh, groene boekjes stonden daar gewoon tussen de andere Midden-Oostenboeken eigenlijk. En uh, als je een Midden-Oostenboek kocht, dan kreeg je er geen gratis bij. Dat zal de Engelse versie zijn? Dat zal de Engelse versie. En de Arabische versie kreeg ik in, uh, in Libië zelf. Uh, ik was op een gegeven moment op bezoek in Leptus Magna. Een ruïne, een Romeinse stad aan de, aan de kust van Libië. Schitterend. En toen ik daar mijn, mijn, mijn toegangskaartje kocht, toen. Uh, acht mensen in Libië zijn altijd zo aardig. Zei uh, <laughs> iemand tegen me van: Weet je wat, ik heb nog wel iets, iets leuks voor je. En toen kreeg ik een groen boekje. En ik mocht toch ook kiezen ook welke taal. Kijk. Ik koos Arabisch, want ik ben uh, Arabist. Ja, in Engels hadden we wel. Ja. Maar ik had wel net zo goed in, in het Kroatisch kunnen, kunnen vragen, want <laughs> die hadden ze ook. Ja. En, de, we hebben u gevraagd om een stukje uit te zoeken wat u graag voor wilt lezen. Is dat gelukt? Ja, zeker. Ja, we ja. we, we, we kunnen over alles hebben. Uh, ja, u mag kiezen. God. Ja? De, deze vind ik wel aardig, want ze hadden ook wel aardige, aardige coaching van uh, Gaddafi. Dit is voor mensen die uh, dit weekend naar het stadion gaan. Uh, Gaddafi schrijft erover van uh, uh, de duizenden die naar het stadion trekken om te kijken en te applaudisseren en te lachen, dat zijn stomme dingen die het niet lukt om de sport zelf uit te oefenen. Hij hmm. vond dus dat zeg maar, de, de sport toehoorde aan het, uh, aan het, aan het, aan het volk. Ja, terwijl zijn zoon profvoetballer was, toch? Ja, dat is ook, ook weer gek, hè. dat is uh, inderdaad. Maar goed, uh, je moest de sport zelf oefenen en vooral niet, uh, vooral niet kijken daarnaar. Dat nee, was nee. eigenlijk wat, wat zwak. Nog een andere? Nog een andere, ja. Over, um, over uh, mannen en vrouwen. Uh, mannen en vrouwen, gelijkstraat, dat was uh, dictatuur volgens Gaddafi. Want uh, een vrouw is zwakker dan een man. En, en ze is vaak zwak omdat ze menstrueert, zwanger is of dat ze net is bevallen van een kind. Uh, en dat schrijf je dus letterlijk... Een vrouw is vrouwelijk en een man is mannelijk. En volgens uh, gynaecologen gyne menstrueert een vrouw elke maand. En leidt op dat moment nog een zwakheid. Terwijl een man, omdat hij een man is, niet menstrueert. En als een vrouw niet menstrueert, dan is ze zwanger. Ja. <lacht> ja. dat dus, <lacht> staat er allemaal ja, u... even, even verder staat er ook op dat ja, hij, hij, hij was eigenlijk tegen het feit dat uh, mannen en vrouwen... Um, zeg maar een, een, een gelijke rol hadden in de samenleving. Maar hij, hij, hij start zijn betoog vaak met een soort van uh, zin waarvan je denkt van waar, waar leidt het toe? Uh, een van die uh, van zijn betoog uh, over, ook weer over mannen en vrouwen... Ja, heel kort als je uh, wil. Ja, begint met van het staat vast dat zowel mannen als vrouwen menselijke wezens zijn. Ja, ja nou, dat klopt. Dat, ja. dat, dat Ik wil graag benoven. dan beëindigen met de laatste quote over vrijheid van meningsuiting. Want daar zit uiteindelijk ook aan... Uh, de, over de ledigist. Hij zegt van: de Vrijheid van meningsuiting is het recht van elk natuurlijk persoon. Zelfs als iemand ervoor kiest irrationeel te handelen om uitdrukking te geven aan zijn krankzinnigheid. Kijk, wordt het een collected item, tot slot? Dat wordt het absoluut. Oké. Okay. Dat wordt het absoluut. Leo Kwart. Ik ben heel zuinig op mijn boekjes. Dankjewel. En daarmee zijn we het eind gekomen van uh, Met het oog op morgen. zometeen meteen Casa Luna, daarin praat Klaas Drupsteen met Elisabeth Ebbing. Stemcoach en auteur van het boek Ik hoor het aan je stem. Wij zijn er morgen weer, dan zit hier Max van Wezel. Goeienacht. Een Und ein Glas im steen.